Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Peruaanse rebellenbeweging Lichtend Pad heeft 36 gijzelaars vrijgelaten... die een week geleden werden ontvoerd. De slachtoffers zijn werknemers van bedrijven... die in de jungle in Zuid-Peru werken aan een gasleiding. Volgens de Peruaanse regering lieten de ontvoerders de gijzelaars vrij... onder druk van een massale omsingeling door politieagenten. Lichtend Pad eiste 10 miljoen dollar aan losgeld... maar volgens de regering is er niets betaald. De vrijgelaten gijzelaars zouden in goede gezondheid verkeren. Een ontvoering van deze omvang door de rebellen van Lichtend Pad in Peru is al bijna tien jaar niet meer voorgekomen. Het is vannacht, precies 100 jaar geleden... dat de Titanic op een ijsberg liep en zonk. Dat wordt onder meer herdacht op een cruiseschip... op de plek waar de Titanic in de Atlantische Oceaan verdween. De bemanning en passagiers van het schip... dat de route van de Titanic overdoet... houden twee herdenkingsplechtigheden. De eerste is tegen vijf uur, precies 100 jaar... nadat de Titanic tegen de ijsberg botste. Een paar uur later is er nog een ceremonie... om te herdenken dat het schip zonk. Bij de ramp met de Titanic kwamen 1512 mensen om. In het noord ierse Belfast, waar het schip werd gebouwd... wordt vandaag een herdenkingstuin geopend... waar de namen van de slachtoffers op vijf bronzen platen staan vermeld. In de Spaanse voetbalcompetitie is een doelpuntige koor gevestigd. Cristiano Ronaldo van Real Madrid en Barcelona-speler Lionel Messi... scoorden de afgelopen avond allebei hun 41ste competitietreffer van het seizoen... Het oude record van 40 stond al op naam van Ronaldo en vestigde hij vorig seizoen. Messi en Ronaldo hebben nog vijf wedstrijden om hun doelpunten totaal uit te bouwen. Het weer nog bewolkt met mogelijke spat regen en drie graden. Overdag eerst veel bewolking en in het zuidoosten een beetje regen. Later vanuit het noorden opklaringen. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Yeah. -N -N. lust, Groenhart. Het is twee over drie. Wat goed dat je nog wakker bent. En wat fijn dat je nog luistert. Dank je wel daarvoor. Het komende uur praten we nog over die perfecte partner. Hoe vind je die? Waar vind je die? Waar moet je op letten? Waar moet je vooral niet op letten? En hoe werkt dat nou precies met verwachtingen? Daar gaan we dit derde uur nog even over praten. Maar er komt nog veel meer voorbij hoor. Echt allemaal, okay. allemaal leuke dingen. Monika, jij moet er zo vandoor, want je moet morgen vroeg weer op. Maar we hadden elkaar nog even beloofd mm -hmm. dat je mij wat tips en tricks ging geven. Ons. Mm -hmm. Om, eh, als je dan gelooft in die types, als je daar wat mee kunt... als je jouw boek mm -hmm. leest en je wat bekender maakt met welk type jij bent... en welk type er bij jou past. Hoe en waar ga je dan vervolgens op zoek? Moet je op zoek of moet je niet op zoek? Uh, nou, nou, je moet niet echt op zoek, maar je gaat anders naar mensen kijken. Mm. Dus ik denk dat je dan dat type gewoon gaat herkennen. Als je dus in Als een jij... drukke kalverstraat in Amsterdam loopt... en er zijn ontzettend veel mensen, dan pik jij zo je type eruit. Want ja, het is bijna science fiction. Ja, in principe gevoel. wel. Want kijk, wat je doet is, je gaat, eerst, uh, je gaat eerst kijken wat voor type jij zelf bent. En daarna ga je, kom je er dus achter welk type het beste bij jou past... En vervolgens ga je uh, modellen verzamelen van die types. Net zoals ik bijvoorbeeld zei dat uh, uh, David Beckham is een Mars-type is. En dat is uh, Gordon Ramsay bijvoorbeeld ook. En daarna ga je in je eigen omgeving kijken wie Mars-types zijn. En dan heb je bepaalde modellen. En dan, als je dan ergens loopt, dan denk je... Oh, dat is een David Beckham. En dan weet je direct dat het een Mars-type is. En dan weet, en dan weet je daar... ook welke eigenschappen... En, en hoe dat type van binnen in elkaar zit. Of het een actief type is of passief en waar hij behoefte aan heeft. En dan, weet je ook, ja, dan weet je inmiddels ook waar jij behoefte aan hebt. Ja, ik denk, want we hebben nu natuurlijk een aantal delen van je boek aangeraakt tijdens mm -hmm. de show. Ik denk dat er heel veel mensen heel nieuwsgierig zijn. Waar kunnen ze meer informatie over jou en over het boek vinden? Uh, dat kunnen ze op mijn website: www.menstypes.nl. Www.menstypes.nl. Ga daar naartoe en, uh, en lees je in. Drink die informatie op, doe er iets mee. Drink die informatie op, dat is trouwens een heel rare uitspraak. Dat soort vertaald vanuit het Engels. Drink it in. Maar in het Nederlands is het heel raar en vies. Oké, okay, nou, sorry. Ga gewoon naar die website, lees, maak contact en uh, ja, verbreed daarmee je horizon, toch? Ja, inderdaad. Monica, ik wil je ontzettend bedanken dat je langs wilde komen en dat je wilde praten over je boek. Ja. En uh, wellicht tot ziens. Oké, okay, dankjewel. Ik vond het wel. erg gezellig. Ja, ik ook. Maar dan komt er alle wijn die we stiekem... Dat denk ik dronken. wel, ja. Nee, we <laughs> nee, moeten hier geen wijn gedronken. Gewoon ouderwetse thee. Um, straks terug naar onze vrienden in, uh, in Boyd's Bar. Die uh, willen ook nog even doorpraten. En dat mag ook van mij. En dus bellen met Pebby. Pebby heeft niet één perfecte partner nodig, maar... Twee. En dat weten haar partners. Hoe werkt dat precies? Nou, dat hoor je allemaal Zometeen. Eerst uh, Eric Robinson... Met picture perfect girl you are picture perfect perfect picture in my eyes girl you are picture perfect a perfect picture yes you are I couldn't draw you better baby. you were so defined Your design, I couldn't draw you better, baby. Words can't describe how you look under these stars tonight, blessing to my eyes. Girl, you are, bitch, a perfect, perfect vision in my eyes. Girl, you are, bitch, a perfect. Perfect picture, yes you are. Yeah, I couldn't draw you better, baby. Just holding your hand gives me satisfaction similar to when two lovers dance. Couldn't draw you better, baby. Neck was made for me to kiss on. All my songs they seem to run on if I write about you. Yeah, you You're perfect, yeah. perfect picture, yeah. yes, you are, oh, girl, girl, you are, yeah. picture perfect, yeah. Perfect, yeah. perfect picture, yeah. yes, you oh, are, oh. I could enjoy you better, baby, look into your eyes, I see, beauty is not only skin deep, I'm in love with your mind. All you better, baby Only dreams can duplicate you I think God each day he made you And that you chose me Bitch, a perfect oh. A perfect picture In my eyes Girl, you are Bitch, a perfect A perfect picture Yes, you are Listen, if you must know, girl, you my experiment. Your body is a canvas, and I'ma hit her with long brush strokes Gotta call him my name. I ain't formally trained, I'm just drawing from experience. Worth more than millions. Holla if you're feeling it. Real love that takes care of all of your needs. So beautiful, you fall to your knees in an instant like it was a Rembrandt or a Matisse. Cause there's nothing like the new freedom of two beings being in love. You see them holding Broad daylight, 2 p.m. A perfect portrait that's worthy of a museum. I can't call it conclusion. I can't draw it. Can't understand why so many still heartless. Trying to find imperfections in the Mona Lisa. Even if you find one, baby, it's still flawless. Check me out. I couldn't draw you yeah. better, baby. One time. I couldn't draw you better, baby. I couldn't draw you better, baby. I couldn't draw you better, baby. Ja, we zijn op zoek naar zogenaamde perfectie. Maar hoe perfect zijn we nou eigenlijk zelf? Het is tijd om de blik naar binnen te keren. En dat durven ze. Dat is altijd de kwestie van durven. Hè? Dat durven ze bij Boyd's Bar. Boy's Bar. <tied> <tied> <tied> Mag ik jullie wat vragen? Vinden jullie jezelf de perfecte partner? <tied> Nee. nee. Nee, ik denk het ook niet. Jij jezelf wel? Nee. Maar ja, waarom ik niet dan? Ik, ik, ik geloof er gewoon... Als ik mezelf niet eens een perfecte partner vind... hoe kan ik dat in godsnaam van iemand anders verwachten? Ik geloof er gewoon in. En, en ik vind, denk ik, iemand ook pas perfect... als er iets imperfects aan zit. Ja. ja. En dat, dat maakt iemand menselijk... of heel erg leuk of heel erg eigen. Dat... Dat je dat soort dingen meer gaat waarderen. Ik denk dat je uiteindelijk ook gewoon gefrustreerd zou raken als alles perfect zou zijn. Ja, dat zou ik mezelf echt je ja. kut voelen en de hele dag dom en lelijk. Ja, en, uh... maar is dan dus niet iemand de perfecte partner omdat hij imperfect is? Als je dan even gaat filosoferen, hè? Want als ik dan kijk naar mijn vriendje, ik doe ook erg meus me wel eens aan hem. Maar voor mij is hij wel perfect, omdat ja. het dus heel goed werkt. Ja. En ik denk dat ik voor hem ook perfect ben, ook al ben ik imperfect. Ja, ik denk dat je met perfect heel, heel snel linkt naar prins op het witte paard en nobel en lief en... Ja, perfect klinkt ja. foutloos. lijst. Ja. Plastic. Kant en klaar. Ik, denk en Ken. Dat, ik denk dat ja. een hele vurige relatie... waarin één keer per week knallende seks... Knallende, seks knallende ruzie voorkomt. <lacht> zo werken mijn, seks. Seks. Ja. Zo ja. Ja. mijn hersenen dus. Maar dat, dat één keer in de week knallende ruzie... is voor sommige mensen misschien ook wel perfect. Ja, ik zeker. jij ja, voor mij ja, niet. Nou, een ruzie maar... hoort er wel echt bij. Echt ja. even goed. Voor jou is dat perfect? Het hoort er wel bij, ja. Mm. ja. Zonder een ruzie kan een relatie nooit perfect zijn. Ik, ik vind echt dat er... Je moet af en toe lekker, weet je, je moet lekker tekeer gaan tegen elkaar. Ja, ik hou ja. dus niet van ruzie. Ik heb, wel, ik heb wel eens, als ik dan iemand ontmoet die heel veel indruk op me maakt... het lijkt wel of dat duvel ermee speelt. Want dan is valt de seks ook meestal is dan ingewikkeld in het begin. Omdat je nerveus bent of, uh, of heel erg bewust van jezelf. Ik geef mezelf dan wel altijd de tijd om dat te ontwikkelen. Maar als je gewoon met de one-night's en het gaat per ongeluk... en het is ook knallende seks... Als je ja. iemand heel hoog hebt zitten zeg maar, en je kijkt er tegenop... dan hoor yeah. je zenuwachtig. Dan, yeah. uh, ja, dan wordt het niet zo nee. Want als je verwacht. Precies. Ja. Nee, ik heb dat wel eens gehad met een jongen waarvan ik achteraf wist... dat hij al heel lang verliefd op me was. Ja. En dat hij hem dus de eerste keer niet omhoog kon krijgen. Oh. Maar echt gênant. Maar ook dat hij... Ja dat ik er ook helemaal ongemakkelijk van werd. Oh ja? Ja, het is ook niks geworden. Nee. Als je luistert, het gaat niet over jou. Nee, ja. nee, maar... kan, je de, kan je de vraag niet ook omdraaien? Kan knijten goede seks ook leiden tot dat iemand perfect wordt? Nee. Nee. Nee. nee? Er nee, er nee meer wat... bij kijken. Ja, dat is ja, ik geloof dat je met een, een heleboel ergens. mensen goede ja, seks, kan seks kan hebben. Seks kan echt, kan echt heel goed zijn omdat het nieuw is. Maar uh, seks is ook iets wat... Tenminste, voor mij in ieder geval ook wel, ook wel uh, gevoed moet worden door elkaar leren kennen... of een beetje een klik op andere vlakken. Want ja. anders holt het heel snel uit. Dan heb je het na een aantal keer wel gezien. Maar ja. het lijkt mij ook, ook niks plan, zo plan, vreselijk dan met mijn beste vriend in één huis wonen. weet je wel Dat je dus in een relatie belandt en, en dat je op een gegeven moment gewoon geen seks meer met elkaar hebt. Dat je stiekem best... gaat masturberen. En, ja, en dat je gewoon als beste vrienden samen ja, in een huis woont en, en twee kinderen hebt. Oh... Het is een soort, lijkt me echt een doemscenario. Ja. Ik geloof dat dat scenario vaak. Heel voorkomt, vaak. Omdat je... Ja, ik denk dat heel veel luisteraars. Dat Goedenavond. Ja. Nee, dat, ik hoop echt niet dat ik daar. Want ik kan me voorstellen als je kinderen hebt en een koophuis en een tuin. dat dat dan op een gegeven moment gebeurt. Maar ik hoop echt dat ik daarvoor ga waken. Ja, nee, het hebben van een hypotheek is echt het einde van je liefde. Ja, ja. Dat zijn mooie adviezen in deze. Crisistijden, het hebben van een hypotheek, het einde van je libido. Nou, top. Die perfecte partner, dus even naar onszelf kijken. En eigenlijk zit de schoonheid poof, toch in de imperfectie. Ik voelde het je al denken thuis. Fijn, fijn. Hé, hey, ik heb Nederlands talent klaarstaan. Jenny Lane zingt over Something Beautiful. En daarna dus bellen met Pebby die niet één, maar twee perfecte partners in haar leven nodig heeft. vannacht over de perfecte partner, de perfecte partner, de perfecte partner in liefde, lust en leven. Maar wat nou als je erachter komt dat de perfecte partner niet één persoon is, maar dat je eigenlijk behoefte hebt aan de perfecte partners met een S. Twee personen. Pebby, jij bent getrouwd met een man, maar heb daarnaast ook een relatie of soms relaties met vrouwen. En dat is de manier waarop het voor jou het meest perfect is. Goedenacht. Ja, goeienacht. Ja, ja, twee partners, twee perfecte partners. Als je het een beetje zelf in elkaar mag zetten. Ja, ja. Uh, ik ben ja, op zoek naar de perfecte. Kijk, het is uh, mijn man is dus perfect. Voor ja, mij. Mijn man is perfect en, voor jou? Ja, en ja, in en de zoektocht naar de perfecte vrouw. Ja, ik heb haar nog niet gevonden. Dus, maar je bent wel op zoek? Uh, nou, niet echt op zoek. Ik uh, zoiets overkomt, ja. Ik heb wel vaker relaties gehad met vrouwen naast de relatie met mijn man. Maar dan was dat ja, toch wel liefde op het eerste gezicht, zeg maar. Ja, ja. Oké, okay, even helemaal terug naar het begin van het begin van het begin van dit verhaal. Want jij kwam je man tegen, uh, ja, had een klik, jullie werden verliefd, jullie gingen trouwen. En toch voelde jij ergens in dat proces, hij is perfect, maar hij is niet genoeg. Uh, het was niet zozeer ik die dat zo zag. Mijn man die uh, zei op een gegeven moment tegen mij na een jaar huwelijk zo van, ja, je bent niet gelukkig, hè? Mm. We zaten gewoon zaterdagavond op de bank met z'n tweetjes en ik keek hem aan en ik zeg, sorry, maar ik ben gelukkig met jou. Ja, dan zegt hij, nee, nee, een, een deel van jou is niet gelukkig. Dus uh, ja, dan zegt hij, waarom ga je niet op internet kijken? Er zijn meer vrouwen zo zoals jij. En een en, vrouw zoals jij, dat is een biseksuele vrouw? Een biseksuele vrouw. Hij wist wel van jou dat je biseksueel was? Ja, altijd al. Want okay. We zijn heel lang collega's geweest en hij zag vriendjes, maar ook vriendinnetjes voorbij komen. Ja, ja, ja. Hij maar, wist het al lang. Maar ik vind het een hele stap voor, voor een mens om te zeggen tegen degene waar hij zij verliefd op is van... Uh, wij zijn samen, maar ik zie dat jij meer nodig hebt... Ga dat maar onderzoeken. Dat is, wel, dat is wel een bijzonder gesprek, toch? Ja, maar mijn man en ik zijn sowieso heel open altijd geweest naar elkaar toe. En uh, ja, we zijn negen jaar lang collega's geweest voordat wij dus echt iets kregen. Dus we kenden elkaar door en door. En uh, ja, ook in de weekenden gingen we samenstappen met uh, iedereen die daar werkte. Dus ja, uh, het is voor ons heel normaal om over alles te praten. We praten... Echt over alles. Mm -hmm. Maar ja, ik kan me voorstellen, los van dat je over alles praat. Is hij niet jaloers ook? Dat er een deel is um, van jouw behoefte waar hij niet aan kan voldoen? Nee, nee. Helemaal ja, niet jaloers? Nee. Dat, uh, nee. Uh, jaloezie is sowieso iets, uh, dat is voor mij uh, persoonlijk een dooddoende in een relatie. Want uh, hij is wel jaloers geweest, maar dan was het puur op mannen. Op, ja, mannen die bij mij in de kroeg kwamen toen ik daar nog werkte... En uh, ja, dat is, ik heb hem gewoon duidelijk gemaakt van, uh, jaloezie doet het hem niet in onze relatie. Als je jaloers bent, dan kan je beter, ja, weggaan. Maar dat hebben jullie gewoon zomaar aan de kant kunnen schuiven, want niemand vindt jaloezie prettig. Ik vind het ook niet prettig, maar ik ben wel eens jaloers. Dat zeg ja, ik niet. Nee, ja, nee, het, het is niet zo dat je het in één keer aan de kant kunt schuiven. We hebben wel, natuurlijk uh, praat je erover en, uh, en ja, we hebben ook de ultieme test wel eens gehad, dus een trio. Oh, ja? In, in, en, welke, in welke vorm? Uh, twee vrouwen en een man. Maar uh, ja, daarin, dat was voor mij echt de ultieme test... dat ik zoiets had van ja, dit kunnen wij samen doen. Ja, ja. Jullie hebben ja. al een keer een driehoeksrelatie relatie gehad? Uh, geen relatie, gewoon een keertje seks. Oké, okay, gewoon een keer een trio. Uh, gewoon ja. een trio. Nou, een keer een trio. Hé, hey, leg mij eens uit. Wat, uh, los van het lichamelijke gedeelte... wat is het dat een vrouw jou kan geven... wat een man jou nooit zou kunnen geven? Welk gevoel? Ja, je zegt het goed, het is echt een gevoel. Een uh, blik, een klik. Een, ja, als ik eraan denk, aan de ultieme vrouw. Ik, ik heb het natuurlijk met een bepaald beeld ervan in je hoofd. Als ik daaraan denk of als ik aan de, een relatie denk die ik uh, heb gehad... Ja, het is toch, ja, kribbels die toch anders zijn. Maar hoe anders ja, zo, dan? Ja, sowieso, ik ben niet zo van de mannen, heel eerlijk gezegd... Oh. Zoals ik, ik zeg altijd, ik val op vrouwen en op mijn man. Op vrouwen en op jouw man? Ja. Niet op en, mannen? Ja. Nee, mannen doen maar zo niet 1, 2, 3 iets. Ja, maar waarom ik ben je er Ja, ik wil toch bij hem zijn. En, uh, ja Zoals ik zeg, hij is voor mij echt de perfecte partner. Ik kan niet een andere man indenken die mij op, op diezelfde manier zou kunnen plezieren. En uh, dat ik daar loon mee zou kunnen hebben. Ik weet niet, nee. Hmm. Hey, en als ik jou dan vraag, wat is de perfecte samenstelling van partners? Is het zo dat je morgen de vrouw van je leven tegen kan komen... en dan toch tegen George zegt, jouw man, van, uh, mm, ga niet werken? Of ben je zo een beetje als uh, in de, de Woody Allen-film Vicky Christina Barcelona... ben je een beetje op zoek naar een vrouw die zich dan bij jullie twee schaart... en dat jullie een soort driehoeksverhouding hebben? Waar, wat is nou de perfecte leefsituatie? Dat zou idealiter zijn, natuurlijk. Kijk, uh, ja, iemand die is, ja, een, een driehoeksverhouding Ja, dat lijkt mij wel leuk. Oké. Okay. Uh, niet, eh, niet dat we daarna op zoek zijn. Kijk, het gebeurt of het gebeurt niet. En die klik moet er gewoon wel zijn, ook uh, naar alle drie. En tussenling en onderling en ja... Dat is op zich wel een, een idee maar, uh, te, te zijn. Ik weet ook dat er mensen zijn in Nederland die op die manier leven. En ik weet ook, uh, ik ken dus wel gezinsamenstelling waarin zelfs de kinderen erbij komen kijken. en uh, Dat ze alle in één huis wonen. En dat is eigenlijk dat... jouw droom, stiekempjes? Ja, stiekempjes. Misschien wel zo'n dame te vinden die, het zowel, ja, die zowel op mij als mijn man valt. Ik zou het qua delen niet echt erg vinden of zo, nee. Wauw. Nee. Ik, uh, ik ben benieuwd of dat uit gaat komen. Ik denk als er ooit een tijd was waarin het mogelijk was, is het nu wel, toch? Ja, de wereld staat wel voor open. Dus de vorm waar we het net over hadden, dat noem je dan polyamorie. Ja. Er zijn meerdere sites nu ook over en uh, er zijn meetings. En, uh, dus jij weet waar je moet zoeken. Uh... Jij weet, je hebt de inspiratie van een aantal films en series en je weet waar je moet zoeken. Nou, Pebby, mocht het uh, ooit zover zijn dat jij die perfecte gezinssamenstelling hebt... Mail ons dan nog even. Dat vind ik leuk. Ja, je mailt zal ons dan Ja, op lust.bnm.nl. En als jij nou thuis op de bank zit te luisteren en denkt: twee perfecte partners, twee perfecte partners. Hoe kan dat? Hoe werkt dat? En waarom steekt het zo in elkaar als dat het in elkaar steekt? Je kan natuurlijk even reageren. 0800-1121. Is dit een herkenbaar verhaal of is dit een ontzettende ver van je bedshow? En wat vind je ervan? 0800 1121. smsen mag. Doe dat naar 9090. Lust is het eerste woordje dat je intikt. Dan laat je een spatie vrij. En dan je reactie op de, uh, het verhaal dat, uh, dat Pebby vertelt. Pebby, ontzettend fijn dat we jou even mochten bellen... en dat je even een extra verdieping hebt gegeven aan dit onderwerp... de perfecte partner. Graag gedaan. Dank je wel.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 And I was sitting here. het al een paar keer gezegd. Hè? De perfecte man of vrouw bestaat niet, maar wel de ideale partner voor jou. Denk, met dat thema schuif ik aan bij Tim Hofman. Onze vaste columnist. Collega van mij bij het programma 24-7. En ik zei, Tim, vertel jij nou eens over de perfecte vrouw. En hij zei, nou weet je wat, zijn perfecte vrouw die voldoet aan tenminste drie dingen. Dames en heren, goede nacht. De column van deze week heet De Perfecte Partner, want dat is het thema. Ooit schreef ik voor Lust al een column over aan welke eisen de perfecte vrouw moest voldoen. Wat een vrouw een perfecte partner maakt. Ik ging in deze column vooral in op de karakteristieke eigenschappen van een vrouw. Over de persoon achter de vagina, zeg maar. Zo schreef ik dat een vrouw ook van pizza moest houden, bier moest kunnen drinken en tot vier uur nachts zou moeten kunnen gamen. Gewoon wat kleine karaktertrekjes, want innerlijk, dames en heren, is ook belangrijk, zo stelde ik toen. Ik sta hier uiteraard nog steeds achter. Vandaag bespreek ik de uiterlijke kenmerken die de perfecte partner, in dit geval een vrouw, zou moeten hebben. Want qua innerlijk kan een vrouw dan wel een toppertje zijn. Het uiterlijk moet er ook wel wezen, dat moet er ook toe doen, wat ze bij u op de zaak ook zeggen. Op het gebied van uiterlijk vertoon heb ik eigenlijk maar drie eisen. Wanneer een vrouw aan twee of meer van deze eisen voldoet... valt zij onder de categorie perfecte partner. Luister goed mee, dames, ook jullie. EIS 1. Wees niet oranje. Dat klinkt misschien als discriminatie of alsof ik een hekel aan wortels heb... maar oranje vrouwen zijn het gewoon niet. Oranje vrouwen hebben ooit gedacht dat zelfbruiner te gek spul is... gebruiken dat in overmaat en nu zijn ze oranje. Dat is... Foute boel, zo noemen we dat. Een man wil niet naast een oranje vrouw lopen. Behalve misschien op koningendag. Ijs 2. Mooie borsten. Niet per se groot, wel mooi. Ijs 3. En dat is, dat is een, een moeilijke, ijs 3. Ijs 3. Borsten op je rug. Ik zoek dus een vrouw met borsten op haar rug. Want een rug ziet er zo zinloos uit. Er kunnen dan net zo goed borsten op zitten, want nu is die leeg. Niet per se hele grote borsten, maar wel borsten. Mooie borsten. Twee extra borsten. En je bent zo goed als perfect. Nou, dames en heren, dit was ongeveer hoe ik over vrouwen denk. Bedankt en een prettige nacht nog. Een slur. Wil weet het. Alle vragen die in deze show gesteld worden waar ik het antwoord niet op weet, die schuif ik door naar Wil. Wil Berger is onze eigen huissexoloog en ik ben ontzettend blij dat ik kan doen, want zij komt toch altijd weer met een antwoord, met een inzicht waarmee je denk ik verder kan. Wil, goedenacht. Ja, goedemiddag. Wil, ik heb een uh, mailtje van een man. Altijd leuk om mm -hmm. ook mailtjes van mannen te krijgen. En uh, hij heeft een probleem en ik denk dat dat voor veel mensen het vraagstuk heel herkenbaar is. Um, anoniem wil die behandeld worden. Beste wil. Ik ben een man van 34 jaar en ik heb vier jaar een relatie. In mijn vorige relatie had ik vaak knallende ruzie met mijn ex. Ik kan niet goed tegen al dat geschreeuw en dat geruzie en dus maakte ik die relatie uit. Nu in mijn huidige relatie is het heerlijk rustig. We hebben zelden ruzie en we schreeuwen nooit tegen elkaar. Ik vind dit geen probleem, maar mijn vriendin is bang dat ik meer haar beste vriend word op deze manier dan haar partner... We moeten volgens haar meer ruzie maken, omdat dat ook gepassioneerd is. Maar waarom zouden we ruzie maken als er niks aan de hand is? Is ruzie echt nodig om de passie in onze relatie te houden? Of is er ook een andere oplossing? Groetjes anoniem. Wil. Nou, het is er eentje. Ja, ik moet een beetje lachen. Ik vind het ja, leuk hoe mensen toch uh, zo uh, dingen kunnen bedenken en ook oplossingen kunnen bedenken. Hè? Want uh, dit, dit probleem wordt natuurlijk door heel veel meer mensen ervaren. Van ja, Als je elkaar wat langer kent en zeker als je goede vrienden bent en je kunt goed met elkaar overweg, uh, ja, waar is die passie dan? Ja, wordt het allemaal uh, een beetje mak, een beetje ja, ja, herkenbaar, ja. een beetje... Precies, want ja, het is natuurlijk het mooiste als je... Als die passie in een relatie lekker lang blijft, en, uh, uh, maar ja, de nadelen van passie is inderdaad altijd uh, van ja, dat beleef je niet altijd, dat kun je niet dag in dag uit beleven. Uh, dat zou ook heel vermoeiend zijn, zeg ik wel eens daarbij. En um, uh, ja het, de andere kant van die passie is dan die veiligheid en die vertrouwdheid en die het rust. Uh, saamhorigheidsgevoel en inderdaad meer rust. Ja, maar ik vind het zo gek dat het is wel herkenbaar, want soms dan kan je zeg maar, je heel gemakkelijk voelen. Een beetje in je comfortzone ben je geraakt met je partner. ja En dan denk je, huh, is dit het wel? Maar... De vriendin van, deze, van de ja. man die deze... Die wil meer ruzie. Maar wil je meer ruzie. Ja. Nou ja, kijk, ruzie is een van de manieren om weer even die passie te voelen. Hè. Dat, dat, dat oplaaiende vuur, als het ware. Is ruzie. Ja, ik ben er helemaal geen ruzie maken, hoor. Ik kan het ten eerste heel slecht en ik doe het ook nooit. En ik heb gelukkig ook een partner die, dat helemaal, die daar helemaal niet van houdt. Um, maar je hebt mensen, je hebt stellen die dat veel doen en die dat ervaren als iets heel positiefs. Zo van ja, dan vlamt die pas weer op en daarna kunnen we lekker een goed seks hebben. En ja, ja, nou, ja, allemaal helemaal fantastisch. <laughs> maar ja, ja. Ik, ik vind het mezelf, ik ben, ik ben het met die anoniem eens. Zo van ja, als je daar niet de type voor bent, het hoort niet bij jou, geeft het alleen maar meer onrust en, en onbehagen. En um, ja, je kunt het ook niet eens. En trouwens, ja, je hebt al helemaal geen reden om de rust nee, te, je te geforceerd maken. geforceerd gedoe toch? Ja, zo dat, dat, dat werkt natuurlijk helemaal. Nee. Wat kan hij wel doen om uh, de passie waar die vriendin dan zo naastig naar op zoek is... om die passie ja. weer uh, terug te brengen? Ik moet nou, ja. lachen, maar niet omdat het ja. grappig is... maar omdat er zijn natuurlijk ook veel mensen nu aan het luisteren... die dromen van een relatie waarin er niet de hele tijd gevochten wordt. Ja, dus ik kan me ook precies. voorstellen dat, dat die luisteraars denken... Hé, waar heeft dit mensen het over? Ja, precies. Nou ja, dat, dat is de keerzijde. Dus ik denk dat ze beide goed moeten kijken van... ja. Uh, passie in een relatie, dat kunnen we willen, maar hoe dan? Hoe bereiken we dat dan? En uh, dat je ook reëel moet zijn en dat de een wat meer een passioneel figuur is en de ander wat rustiger is dan de ander. Daar kunnen echt grote verschillen in zitten en dat is niet erg. Uh, dat wil niet zeggen dat de relatie uh, dan slecht van kwaliteit is als er wat minder passie in die relatie zit. Dus eh, als je alleen maar passie moet bereiken door flinke ruzie te maken, ja, dan, eh, of sommigen zeggen, nou wij kunnen ook passie ervaren eh, als we bijvoorbeeld eh, op, op vakantie zijn en dan en met andere mensen. En, en dan kunnen we ook, ja, dat is ook een beetje vermoeiend om steeds op vakantie te gaan. Dus ook vermoeiend om steeds ruzie te maken. Dus het moet ook een beetje in je leven passen. En, en bij degene. Ja, die in die relatie zitten. Nou, bij hem past het helemaal niet, ruzie nee. maken. Dus dan zou je kunnen zeggen van nou, we proberen die passie wat meer te vinden. En bijvoorbeeld door een avondje echt samen te zijn en uh, lekker samen te eten, een film te kijken. En, uh, iets wat meer bij hem past, ja. waar, waar nu... hij zijn passie in vindt. Nee, maar nu zeg je toch, avondje film, kijken, lekker eten. Ja, Daarvan ja. denk ik meteen, oh, gezellig, maar ik denk niet meteen van, op laaiend vuur. Nee, maar voor hem misschien wel. Voor hem is dat misschien de manier, daar ken ik hem niet voor, maar nee. eh, om, om toch dat gevoel te hebben van, wauw, wat is er weer aantrekkelijk. Eh, dus, eh, want passie heeft natuurlijk heel erg te maken met, met, dat, ja, met dat verlangen, met, met dat vuur van, oh, wat een aantrekkelijk en waanzinnig, fantastisch iemand. Ja, sommige mensen voelen dat nooit. Mm. Dus ze uh, hebben dat ook in het begin van hun relatie niet zo gevoeld. Maar ze vinden gewoon iemand heel erg lief en houden heel erg veel van iemand. Dus die, je moet wel rekening houden met de mogelijkheden van die man. Ja. Dus kan hij dat helemaal niet. En, en dingen als, ja, ik ben helemaal niet dit de, de type, want ik heb hoogtevrees. Maar dingen als missen twee uit een vliegtuig springen met dubbele dubbele sprong En dat soort, ja, dat meer avontuurlijk. Ja, ik probeer ook maar wat hoor. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja maar ook Zij... die geld past het bij je. En ja. uh, wie weet word je daar alleen maar heel bang van. En, en Dat daarna mijn hè, denk je van nou, uh, poef, laat me eerst maar een paar weken met rust. Dus ja, probeer voor jezelf een beetje na te gaan wat past bij mij. En waar voel ik me dan erg in gepassioneerd? Wat zijn de hobby's die ik heb? Wat, wat raakt me heel erg? En uh, ja, daar kunnen natuurlijk grote verschillen in zitten uh, ja. bij mensen. Maar het belangrijkste is natuurlijk uh, die passie in plaats van negatief willen opwekken. Probeer een positieve invulling daarvoor te geven. Ja, vind ik wel. Ruzie vind ik wel erg ingewikkeld. Ja. ja. Daar houden we helemaal niet van hier bij Lust. Nee. Hebben we ook bijna nooit hier in Lust. Heel, nee, af, en Heel <laughs> af en toe. Heel af en toe. Lieve Wil, fijn dat we je mochten bellen... met deze anonieme luisteraarsvraag. En uh, ja. ik hoop uh, dat uh, de beste man geholpen is. Heb jij nou zelf ook een vraag die je wil stellen aan Wil... en durf je niet te bellen naar de show... maar wil je hem in alle rust even op papier zetten... dan is dat geen enkel probleem... Mail die vraag naar lust.bnn.nl en dan zorg ik er persoonlijk voor dat u terechtkomt bij Wil. Goeienacht, lieve Wil. Ja, tot volgende week. Tot volgende week. Doei. laatste tegen op de gang en ik denk, ik ga toch vragen ik zeg Joris, hoe komt het toch dat jij elke week op pad gaat en dat mensen hun hele ziel en zaligheid bij je neerleggen, in die zes minuten dat je ze spreekt en hij zegt, en dat vind ik een prachtig antwoord hij zegt, ik weet het niet, ik ben gewoon mezelf en ik ga gewoon praatjes met uh, mensen aan en, uh, er gebeurt altijd wat nou ja, of dat echt zo random eraan toe gaat, ik betwijfel het maar die echte interesse, die pure basisinteresse... om dat soort verhalen te kunnen krijgen, dat zit in hem. Dat zit in onze Joris. En elke week gaat hij op pad en vindt hij een verhaal over de liefde. En hij komt altijd met uh, iets prachtig thuis. Ook deze week weer. Een verhaal over leugens in een relatie. Ik uh, wens je veel luisterplezier met Joris en zijn liefde. Als ik zeg liefde, waar denk jij dan aan? Dat wil ik graag geven aan mensen en ontvangen van mensen. En van wie ontvang je het? Van familie vrienden. En vriend? Nee, die heb ik niet. En waarom niet? Ja, geen idee. Ik ben nog niet de juiste tegengekomen. Maar ben je er wel eens één een tegengekomen? Ik ben er wel eens één een tegengekomen, ja. Maar dat was uiteindelijk. Ja, het liep het toch niet? Waren de verwachtingen toch anders dan ik had verwacht aan tevoren? Met wat voor verwachtingen ging je erin dan? Nou ja, verwachtingen. Maar het leek in het begin allemaal mooier dan het uiteindelijk was. Maar zo gaat dat, denk ik. Je hebt niet gelijk, de, gelijk de, de juiste te pakken. Maar viel het tegen? Ja, op zich wel, ja. Dan wil ik weten, wat viel er dan tegen, hè? Nou ja, diegene was niet zo eerlijk. En uh, dat uh, vind ik wel heel belangrijk, dat je elkaar kunt vertrouwen. Maar geef ons een concreet voorbeeld, waar was hij dan niet eerlijk over? Kleine dingen, gewoon dat hij andere verhalen op hield. En dan denk ik, ja, waarom ga je daarover over liggen, over kleine dingen? Denk ik, maar geef ons een, een concreet doen. voorbeeld, schiet je toch wel iets te binnen? Uh. Nou ja, dat is echt van ik ga met vrienden naar de kroeg en uiteindelijk uh, gaat hij hele andere dingen doen, ja. Maar ging hij naar een andere vrouw toe? Ja, dat ook, ja. Nou ja, maar goed, ja, je lacht erom, maar het is natuurlijk helemaal niet leuk. Nee, nee, dat was toen niet leuk, maar goed, uh, daar ben ik uh, nou al helemaal klaar mee, maar... Uh, Hoe ben je erachter gekomen? Uiteindelijk heeft hij het wel zelf gezegd, maar dat speelde al heel erg lang. Ik hoor dat echt heel veel... Bij vrouwen, weet je dat? Wat is dat? Geen idee, ik weet het niet. Hoor jij het in je omgeving ook? Ik hoor het in mijn omgeving wel meer, ja. Klopt. Denken jullie, min heb heb je met vriendinnen toch ook wel eens over. Denken jullie daar nooit over na? En heb je het erover. Ik krijg het idee dat, dat echt iedereen Janne allemaal maar vreemd gaat? Nou ja, ik denk wel. Wij zijn misschien wel een beetje te goed veel vertrouwen soms, vrouwen. En denken van nou ja, ze zullen wel allemaal eerlijk zijn, maar. Uh... Zijn jullie dan allemaal zo ontzettend naïef? Ja, <laughs> dat wil ik niet zeggen, maar. Uh... Ja, ik weet het niet. Op een gegeven moment vertrouw je iemand en ja, ja, dan ga je op je gevoel af. Dat gevoel is misschien niet altijd goed van ons. Nee. dan toen heb je ook gelijk gezegd van oké, okay, dit is het einde. Ja, dan is het klaar. Maar geeft dat dan wel weer vertrouwen voor een volgende relatie? Ja, dat heb ik al heel veel geleerd. Jawel. Ja? Ja, ik denk dat ik er wat sterker uit ben gekomen. Want hoe lang hadden jullie wat met elkaar? Uh, anderhalf jaar. Dat is wel een lange tijd. Ja. En speelde dat al langer ook? Een half jaar of zo speelde dat... Je kreeg op een gegeven moment het gevoel van, hé, hey, van, hey, er klopt iets niet. Ja. Nou, dan ga je doorvragen en uiteindelijk komt het hoge woord wel uit. En spreek je hem nog wel eens? Um, jawel, ik spreek hem nog af en toe eens, ja. Hoe kijk je nu tegen hem aan? Ja, ik kan hem niet meer vertrouwen. Maar dat hoeft ook niet meer, want ik ben ook al klaar met hem. Dus... Nee, het is meer dat ik hem af en toe tegenkom in de kroeg of zo. Maar... En dan nog even voorzichtig een handje omhoog. Ja. Hoi, hoe is het? En verder is het... Uh er niks meer, nee. Helemaal klaar mee? Ja. En hoe ga je het de volgende keer aanpakken dan? Ja, ik ga toch altijd op mijn gevoel af. Dat zal ik altijd blijven doen, ja. denk ik. Ik zal vast wel een keer iemand tegenkomen die wel uh, goed van vertrouwen is, lijkt me toch. Dan kun je er zelf iets bij voorstellen? Ik er niet, nee. Ik uh, ben iemand echt wel trouw. Tuurlijk zit je wel eens te twijfelen, van heb ik wel de juiste man dan. Uh, maar uh, dat zegt nog niet dat ik er wat mee ga doen. Zo ben ik absoluut niet. Zover wil je niet gaan? Nee. Ja, jongens doen dat wel. Sommigen wel. Niet iedereen. Ik wil niet iedereen over één kam scheren. Maar... Nee, je kan niet generaliseren, maar je hoort ja. het wel heel veel. Ja. En nu ben je gewoon nog lekker single? Af en toe een vriendje? Af en toe wel, ja. Maar dat is dan ja. gewoon voor één keer of twee keer? Ja. En dan vind je het wel weer welletjes? Ja, dat nu toe wel. En waar, waar ontmoet je ze dan? In de kroeg. Ja? Vaak, ja. Of via vrienden. Ja. Maar dan heb je verder niet de behoefte om daar verder mee te gaan? Diegene die ik tot nu toe ben tegengekomen, niet mij. Nee. Ik ben nou, nee. een beetje vrij en dan vind je het wel weer best. Nou ja, doe je net alsof ik helemaal... Nee, nou ja, goed, ik bedoel van nee, nee. nee, nee. Wat zeg je? Sorry dat je doet. Dat ik een dikke losbol ben, maar dat Nee, dat zeg ik niet. Zeg ik niet. Nee, maar goed, je hebt allemaal toch wel eens een keer de behoefte aan, aan liefde. En ik bedoel, dan hoeft dan niet de liefde te zijn, zeg maar, dat je echt houdt van iemand. Maar goed, lekker gewoon even een beetje van het vrijgezelle leven genieten. Ja, en dan kom ik wel de juiste tegen, lijkt me zo. Liefde blijft nog wel leuk. Ja, zeker. Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers. DJ Wayne Williams, put the record on. When the DJs playing our favorite crew. We stand to win the whole night through. And what do we do when we're all dressed up and in the mood? We stand to what? Music. Of all the questions you have passed my test. By the rules, you gotta do what I do when I do what I do. If you wanna step, you gotta play it by the rules. You gotta do what I do when I do what I do now.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 See you in your partner stroll. Step to the left, step to the right, spin the and bring it and the right, spin around and and the right, and the right, and and the right, the the the the right, and the and the right, and the and the right, and and the right, the right, and and je wordt toch nergens vrolijker van, dan van een R. Kelly die zingt over happy people. Vrolijke, vrolijke mensen. Ik vond het een leuk liedje. Ja, hè? zeker. Zo waar dat je bijna even, bijna even een stukje danste. Een klein stukje. <laughs> <Bijna>. <laughs> Hallo. Hoi. Hoi, Hi. Wat fijn dat je er bent. Ja. Ik heb nog één mooie mail. Wij hebben het gehad over uh, de perfecte partner. En er komt zeg maar, op de valreep nog even een mooie mail binnen. De perfecte relatie, vraagteken. Die vond ik zonder er echt naar op zoek te zijn... En nog steeds met alles gaan we met een het-komt-zoals-het-komt instelling om. Liefde overwint alles en zorgt voor de juiste portie passie en spanning. Ja. Daan. Ja, dat is mooi. Daar, hier ga ik straks echt... Uh, <lacht> ga, ik hier ga je op. goed over dromen? Ja, hier ja. ga ik over dromen. Hey, uh, perfecte partner, jij bent getrouwd? Ja. Ben je getrouwd met de perfecte vrouw? Ja. Oh. Denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja. Denk ik wel. Ik weet nog, de eerste keer... Dat ik haar zag. was uh, op. Uh, de, de, de. de. introductiekamp. zeg maar van de opleiding. Ja. En ik weet nog. de. Alle, toen stond ze op een podium, uh, moest een soort van uh, een soort avondachtig weet ik veel gebeuren. En ik weet nog dat ik toen dacht: van oh ja, ik wist toen, wist, ik hoorde je aan het begin van de uitzending om één uur zeggen: van dat je dat jij had een soort lijst, hè? Met waar mensen aan uh, moesten vol. Uh, ja, tien jaar geleden. Ja, ja, ja, ja precies. Geleden. Ja, ja met, met salsa dansen en ja, ja, een enorme ja. lijst. Uh, ja, ja. Die de sowieso, sowieso had ik niet, maar ik snapte wel zeg maar dat je dat je uh, iets in je hoofd moest hebben. Of wat je daarnaast zei, van, als je het draai die lijst loslaat, dan ineens klopt het. Ja. En, en, en, en dit klopt wel meteen. Wist ik meteen. Ja, kl dit klopte meteen. Ja. En bam, vijf jaar later hadden we wat. Hup, you put a ring on it. Zo. Nee, toen nog niet hoor. Nee, dat was pas uh, nog weer later. Nee, vijf jaar later begon het pas. Ja, ja, ja, duurde heel lang. Kijk, je, je, je nam even je tijd. Ja, nee, ja. even mijn player skills. Ja, ja. ja, Weet je wat een van de eerste dingen was die ik bij mijn vriend zag... en waarvan ik ook dacht, dit klopt? Nou. daar. Oh Ja. We hebben elkaar leren kennen uh, op, op een set. Mm -hmm. Hij werkt achter de schermen. Als cameraman. supergoed cameraman trouwens. Tuurlijk. En, nee, dat is echt zo ja. um, En wij stonden daar. Ik kwam de set op. En daar stond opeens zo'n verschrikkelijk... Hij zag mij helemaal niet staan, hè. verschrikkelijk knappe, fijne jongen met een fijne uitstraling. En die had dan zo'n, want het was in de zomer, hij had zo'n wit hemdje aan. Hard werk, hè. Mm. En daar piepte zo... Echt een rosse bos borsthaar piepte eruit. uit. Ik dacht, hè, wat een sexy en aantrekkelijk iets dit. Ja. Terwijl ik daarvoor helemaal niet wist dat ik borsthaar belangrijk vond. Hè? Ja, nee, dus dat het, kan dat het eerste dat... eerste eigenschap van je nieuwe lijstje was. Ja, eigenlijk. nou, nee, ik dacht lijstje overboord, borsthaar. Ja, maar kan die salsa dansen? Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Huh. Heel weinig dingen van het lijstje, maar alle perfecte dingen. Huh. Echt. En weet je wat het is? Er staan natuurlijk dingen op dat lijstje die je denkt dat je belangrijk vindt, ja. maar je moet ook dingen ervaren om te zien... oh, dit vind ik echt belangrijk. Ja. Mijn lieve verkering die masseert wel eens mijn voetjes als ik, uh, als ik thuis kom van het werk. Ja, dan dat is toch... stond niet op jouw lijstje. Nee, eh, maar weet je, weet je hoe belangrijk dat nu is? <laughs> ja. Goed. Lieve Lucky, waar ga jij het over hebben? Ja, Ik ga het hebben over wie je wel eens zou willen bellen. Want uh, Vodafone geeft, uh, geeft vier dagen gratis bellen weg. Tenminste als je bij Vodafone uh, ja, zit. Ja, ik ook. Ja, nu is het leuk als je wil bellen met de jaren zeventig. Want wie belt er nou tegenwoordig nog? <laughs> maar stel dat je toch nog eens een keertje zou willen bellen. Met wie zou je dan willen bellen? Ik weet niet waarom, maar ik zeg Anouk. En weet je waarom? Nou ja, denk daar heel even over na. Ik wil graag weten waarom zo we meteen Anouk. 0801 En. En.